jeugd op eigen Wieken. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Zeg, wat doe je, maartje? Kom je tussen de middag thuis? Nou, is het nodig voor de kinderen? Nee hoor. Gerrit heeft vanmorgen vrij en hoeft dus pas om twee uur te beginnen. Nou, dan blijf ik liever op het lab. Misschien kan ik met Piet afspreken. Zal ik brood meegeven? Ja, doet u als mij. Zeg, Anne. Er ligt geen wit overhemd meer in de kast. Och ja, dat is waar ook. Er zijn er drie bij de wasserij en ik moet er minstens nog een stuk of vijf repareren. En wat nu? Nou kun je voor één keer dat streepjeshemd niet aan dat je voor vaderdag hebt gekregen. Oh nee, geen sprake van. Dat draag ik van de zomer wel als ik ga helpen hooien. Ik wil een wit overhemd. Wat is er toch een vreemd fix van uw vader? Dat streepjeshemd staat uw beeld schoon. Ik heb me al in geen jaren met jou, op Robber, bemoeid, Maartje. Zullen we het andersom ook maar niet zo houden? Oh, nala, neemt u me vooral niet kwalijk. Alsjeblieft, man. Een wit overhemd. De mouw is een heel klein beetje gescheurd. Maar als je je jasje aanhoudt, ziet niemand het. Nou, spraai. Ons paar is wat mopperig vandaag, hè? Mm -hmm. Ik geloof wel dat er niets dwars zit. Met mevrouw de Wit. Dag, mevrouw de Wit. U spreekt met Saskia. Oh, daar. dag. je thuis? Ja, zeker, kind. Zeker. Een ogenblikje. Maartje, telefoon voor je. Saskia. Oh. Dag, kind. Hi, Maartje. Hoe is het met jou? Uitstekend. En met jou? Oh, prima. Zeg, ik heb vannacht bij je gedroomd. Je meent het niet. Ja, heus. Oh, ik heb laatst ook een nachtmerrie gehad. Is vervelend, hè? Oh, klets niet zo mal. Ik wil je alleen maar zeggen dat ik toen die dromen eraan herinnerd werd, dat we elkaar veel te weinig zien. Dat laatste ben ik met je eens. Nou, en om daar verandering in te brengen, wilde ik je vandaag uitnodigen voor een uitgebreide lunch. Zo? Ja, ik heb een boffertje gehad. Een klein erfenisje. En dat wilde ik met jou vieren. Kind, wat enig. Nou, dat doen we. Zeg jij maar waar. Um, de Bruine Beer in de mannekslaan. Ken je dat restaurant? Oh, dat ken ik heel goed. Daar ben ik met Piet ook vaak geweest. Nou, mooi zo. Zullen we dan zeggen één uur? Afgesproken. Tot straks dan. Mam, geen nou bakken brood in een zakje vandaag, maar een uitgebreide lunch met Saskia. Zo? Ja, ze had iets te vieren, zei ze. Maar kom, dan ga ik nou maar gauw, want anders kom ik vandaag op mijn schema achter. Oh! Oh, sorry, pap. je hebt voortaan alsjeblieft een beetje rustiger zijn, maatje. Ik kon toch ook niet weten dat u achter de deur stond te luisteren? Achter de deur luisteren? Ik? Oh, wat is je gevoel van humor gebleven, oude brombeer? Ja! daar ja, kind. Wat is er, man? Wat zit je dwars? Ach, ik heb een vervelend karwei vandaag. Wat dan? Ik moet iemand ontslaan op kantoor. Zo? Ja, meneer Borne. Hij was drie maanden op proef als correspondent. Maar hij voldoet in geen enkel opzicht. Zijn stijl is hopeloos verouderd. Hij heeft geen tempo en hij maakt soms de meest dwaze fouten. Laatst bevestigt hij de ontvangst van een partij consistent vet aan de Deense relatie die ons boter had geleverd. Die denen die dachten dat we sarcastisch wilden zijn. Dat ja, is een mooie grap. Maar waarom deed hij dat dan? Ja, dat consistent vet kwam uit Italië. Hij haalde de zaak gewoon door elkaar. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar moeilijk mee kunt werken. Ja, maar het is, het is geen jonge vent meer, weet je. Ja. Hij is al dik in de veertig en hij heeft zijn voorkomen niet mee. Het zal zelfs in deze tijd van hoogconjunctuur moeilijk voor hem zijn om werk te vinden. Tja, dat zijn nare dingen. Ja, en bovendien, hij is bijzonder ijverig en welwinnend... Niets is hem tevreden. Heb je dan niet wat eenvoudiger werk voor hem? Ja, ja, ja, jij denkt maar makkelijk. Maar heeft het salaris van een volslagen zelfstandig correspondent in de moderne talen? Eenvoudiger werk houdt in dat ik zijn salaris ongeveer zou moeten halveren. Maar ja, goed, ik, ik zal wel zien. Om het goed te maken breng ik de post nog even boven, pap. Alsjeblieft. Nou, u bent een belangrijk mens met al die post, hoor. Er is ook een brief bij van en Kees uit Zuid-Afrika. Dag. Dag. En geef die brief van Nell en Kees me gauw aan mijn man. Huh? Oh, kijk. Ja, hier, alsjeblieft. Jongen, wat een dikkert. Er zullen vast fotootjes in zitten. Ja hoor, zie je nou wel? Ja, ja, ja. Oh, oh wat snoesig. Ach, kijk eens, wat schattig. Marcel en Marcella, twee ponypaardjes. Ach, wat schattig. Zeg nou, ziet er goed uit? Nou, dit ziet er minder goed uit. Wat heb je daar dan? Een brief van de directeur van Pims school. De aanwezigheid van Pim op school is eenvoudig langer onmogelijk. Oh. Het is uitgesloten te achter dat hij dit jaar door zijn examen zal komen. En dit gevoegd bij het feit dat hij de sfeer in de klas verknoeit, om geen ander woord te gebruiken, maakt het voor mij wel bijzonder moeilijk uw zoon op onze school te handhaven. Oh. Klinkt leuk, hè? Wat verschrikkelijk. Wordt hij zomaar zonder meer van school gestuurd? Oh, dat nog niet. Meneer gaan, laat het eigenlijk aan mij over. Waar is Pim? Oh, die moest vroeg weg vandaag naar gymnastiek. Oh, nou, dan zal ik die school straks wel even bellen. Mm -hmm. Ik ga nu maar. Dag Anne. Ja, kleine kinderen, kleine zorgen. Ja. Dag man. Ach, alles zal recht komen, ik weet het zeker. Ik hoop het. Met je van Smit? Ach je van Smit, stuurt u meneer Burn even naar mij toe als u wilt. Oh, meneer Burn is even van de afdeling af, meneer de Wit. Oh, eh, als u komt, zegt u hem dat ik hem wil spreken? Zeker, meneer de Wit, maar ik heb hier bezoek voor u. Zo, en wie dan wel? Op het moment dat u belde, wilde ik u juist waarschuwen dat uw dochter er is. Oh, eh, laat hem maar binnenkomen. Maartje zeker. Zal alweer een voorschotje nodig hebben. Ja? Dag, vader. Nee, maar Annie... Dag kind, hoe is het met jou? Best hoor. Wat een verrassing zeg. Ik had eerlijk gezegd, Maatje verwacht koffie. Ja, graag. Ach, je van Smit, organiseert u nog even twee koffie, wilt u? Ja, natuurlijk meneer de Wint. Zo. En vertel eens even, hoe staan de zaken ervoor in Haarlem... ...en wat mag ik voor u doen? Nou vader. Om dan maar met het laatste te beginnen en meteen met de deur in huis te vallen. Ik kom solliciteren. Je komt wat? Solliciteren. Ik heb destijds toch ook voor u gewerkt. En u was niet ontevreden over me. U hebt me tenminste een keurig tuigschrift gegeven. Ja, mijn Frans vond u wel een beetje zwak. Maar mijn corresponderen in Duits, Engels en Nederlands vond u uitstekend. Nou, maar lieve kind, wat bazel je toch allemaal? In ernst, vader. Ik bazel helemaal niet. Ik zoek werk. Tja, maar mij. Maar, maar Bert dan. En een zaak. Bert zal het allemaal haar fijn vertellen, vader. Maar het komt in het kort hierop neer dat we weer om Herman vandaan gaan. Zo? Ja, heus, het, het ging niet langer. Hoewel duidelijk overeengekomen was dat Bert de zaak binnen een paar jaar helemaal zou overnemen, houdt om Herman de touwtjes nog steeds heel stevig in handen. En beschouwt die Bert eigenlijk als een bediende. Tjonge. dat is niet zo mooi. Maar, ja. Ik weet niet. Uh... U bedoelt zeker te zeggen dat oom Herman al oud is... en dat met de tijd allemaal vanzelf in orde zal komen. Eerlijk gezegd, ja. Dat wilde ik zo ongeveer wel zeggen. Ja. Nou, zo hebben wij ook geredeneerd, vader. Maar zo redeneren we nu al drie jaar. Een enige verbetering is er niet. Hoe het zei, we hebben de knoop doorgehaakt. We komen terug. Bert is op het ogenblik op een huis af of liever op kamers... en ik ben aan het solliciteren. Nou... Ik moet zeggen, dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Dus, jij gaat weer werken? Ja, we hebben namelijk nog meer beslissingen genomen. Bert kan een klein zaakje kopen. Een antiquarische boekwinkel in het centrum. Dat is nog altijd zijn wens geweest. Nou, en om dat mogelijk te maken, financieel mogelijk te maken, ga ik voorlopig werken. Nou, wat, wat kijkt u nou bedenkelijk? Nou, ik, ik weet niet. ...doet me niet prettig aan. Ach, vader. Wat, wat, wat is dat nou voor onzin? Ik heb kind nog kraai. In Haarlem moest ik in de zaak helpen... ...maar hier is dat voorlopig niet nodig. Daardoor dan zou het ronduit bespottelijk zijn... ...als ik niet zou uitvoeren. Ach ja. Misschien heb je gelijk. Ik heb natuurlijk gelijk. Nou, en om te beginnen... ...ben ik er maar naar mijn laatste werkgever gegaan. In Kazu en zekere meneer de Wit... ...om te vragen of hij me soms kan gebruiken... Het is wel heel bijzonder dat je juist nu komt. Hoe dat zo, vader? Ik belde zo even de juffer op om te vragen of ze onze correspondent even naar me toe wilde sturen. Ik moet hem namelijk ontslaan. Wat? Ja. Je zou bij wijze van spreken morgen al kunnen beginnen. Ah, maar, maar dat is toch wel het toppunt. Waarom moet u die correspondent ontslaan? Ja, omdat die voor veel werkzaamheden ongetwijfeld zeer geschikt is, maar niet voor die van correspondent. Nou, dat. De... Dat komt dan wel prachtig uit. Ja? U had naar mij gevraagd, meneer de Wit? Uh, uh, uh, ja, ja. Uh, Eén seconde graag, meneer Borne. Natuurlijk. Zeg, Annie. Ik zou zeggen, ga jij even naar het wachtkamertje, hè? Ik wil dit graag even afhandelen voordat ik verder met jou praat. Oké? Okay? Ja, dat is best. En vraag meneer Borne meteen binnen te komen. Uh, ja, vader. Meneer. Dank u. Gaat u zitten, meneer Barne. Dank u. Meneer Barne, het is vandaag 7 maart. En die datum is in onze overeenkomst genoemd als de laatste dag waarop de een de ander kan meedelen of hij de tijdelijke overeenkomst al dan niet zou willen zien gewijzigd in een definitieve. Inderdaad, meneer De Wit. Ik zou u eerst willen vragen. Wat vindt u er zelf van? Oh, ik werk hier met het grootste plezier, meneer De Wit. En wat mij betreft zou ik hier graag willen blijven werken. Oh. U bent wel van mening dat u het werk kunt. Oh ja, wel zeker. Ik hou van mijn werk en ik geloof wel dat ik... Uh... Nou ja, ik moest natuurlijk even inwerken. Maar naar mijn gevoel gaat het nu prima. Ja. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet goed, meneer warne Van de acht brieven die u gisteren hebt samengesteld... ...hebt u er zes over moeten doen. En die heb ik nu laten uitgaan... ...maar geheel correct waren ze nog niet. Oh, maar gisteren moet u niet rekenen, meneer de Wit. Trouwens, de afgelopen dagen niet. Ik ben namelijk bijzonder zenuwachtig geweest... ...in verband met de 7e maart, ziet u. Oh, u, u bedoelt, u bent nerveus geweest... ...omdat dit gesprek moest komen? Inderdaad, meneer de Wit... Ik heb nogal wat tegenslagen in mijn leven gehad. Voor ik hier kwam, ik zal het u maar eerlijk zeggen, kon ik erg moeilijk aan de slag komen. En daarom waren mijn vrouw en ik dolblij met deze kans. Ja, ja. En ik heb er alles voor over, dat merkt u wel. Ik lag om een acht uur gewerkt dag voor mijn vijfdaagse werkweek, hoor meneer De Wit. U kunt echt altijd op me rekenen, al is het zestien uur per dag, alle dagen. Nou ja, we zullen de arbeidswetgeving maar in ere houden, meneer Borne. Ik bedoel maar, meneer De Wit, dat ik echt alles voor de zaak over heb. Ja, uh, meneer Borgne, u weet wij hebben maar een klein kantoor en de werkverdeling ja, moet zo economisch mogelijk zijn. In mijn functie van procuratiehouwer moet ik ervoor zorgen dat een en ander dan ook zo praktisch mogelijk functioneert. Ik moet echter constateren dat u de afgelopen maanden grove fouten hebt gemaakt en dat u niet tegenstaande uw grote ijver... ...toch bepaald beneden productie bent gebleven... ...die wij redelijkerwijs van u mogen verwachten. En dit laatste is ook niet aan de aandacht van de directie ontsnapt. Ja, hoe, hoe het zijn meneer Burne, Ik had gehoopt dat u zelf dit ook zou hebben ingezien. De directie en ik zijn van mening... ...dat u niet de juiste man op de juiste plaats bent... ...en dat uw verbindenis met onze zaak... ingaande de 15 april aanstaande afloopt. U... U wilt toch niet zeggen dat ik ontslagen word? Ach, ontslag ontslagen is het woord niet, meneer Barne. Kijk, wij hadden een drie overeenkomst... en die overeenkomst was niet gecontinueerd. Maar, ja, maar hoe, hoe moet dat nou? Hoe bedoelt u? Waar moet ik dan naar de vijftiende werken? Ach, meneer Barne, wij leven op het moment in een tijd van hoogconjunctuur. Ik twijfel er niet aan of u zult reeds ingaande 16 april passend werk voor u vinden. Twijfelt u daar niet aan, meneer de Wit? Nee. Nou, maar ik wel. Ik heb talen gestudeerd, meneer de Wit. Ik heb mij bekwaamd in, in Frans, Duits, Engels en Spaans. Ik heb er menige avond voor opgeofferd. Als mijn vrienden destijds uitgingen, ging ik studeren. Weet u waarom? Omdat de mensen mij niet mogen. Omdat ik mij niet sympathiek kan voordoen. Omdat ik weet dat mijn uiterlijk de mensen niet aanstaat. Ik heb er hard voor gewerkt, meneer de Wit. En ik kan gerust zeggen dat ik vijf talen beheers. Dat zult u toch toe moeten geven. Oh, ik heb u nooit op een taalfout betrapt, meneer Borne. Maar, ja, u, u mist de gave een zakenbrief te schrijven. Maar dat kan ik toch leren, meneer de Wit. Ik bedoel, de, de praktijk kan het mij toch leren. Ja, maar daarvoor hebben wij nu juist een proeftijd van drie maanden, meneer Borne. En ons inziens hebt u in deze proeftijd niet voldaan. Ik, ik weet niet. Dat is een reuze klap voor me, meneer de Wit. Ik was ervan overtuigd dat u tevreden over me was. Maar misschien heb ik nog niet genoeg mijn best gedaan. Kunt u me niet nog een proeftijd van drie maanden geven, meneer de Wit? U moet niet vergeten, ik was ervan overtuigd dat u tevreden was. Nu u dus niet tevreden blijkt te zijn, krijg ik een heel andere instelling. Ik bedoel dat ik dan nou nog meer mijn best kan doen, nietwaar? Wat betekent je best doen? Je kunt toch altijd nog beter dan best, is nietwaar? Geeft u me nog één keer de kans, meneer De Wit. Ik beloof u, ik zal u niet teleurstellen. Ja, de, de wet maakt een overeenkomst als u voorstelt onmogelijk, meneer Borne. Ik moet vandaag beslissen of u uw vaste aanstelling krijgt of niet. Een nieuwe proeftijd houdt zonder meer in dat u definitief zou zijn aangesteld. Oh, dus ik ben ontslagen. Oh, nogmaals, dat is het woord niet, meneer Borne. Het is niet het woord, maar het is wel de daad. Wat nou... Wat moet ik nou? Mijn vrouw zal behoorlijk boos op me zijn. Nou ja, dan heeft ze gelijk. Ik ben een nietsnut. Ik zal het nooit verbrengen. Ik heb het op het 43ste nog niet bepaald vergebracht. Maar ik wil graag mijn best doen, meneer De Wit. Ik wil echt s morgens, middags, s avonds en s nachts voor u werken. Voor het eerst zolang als ik werk kan ik zeggen dat ik het hier echt naar mijn zin had. En dan word ik toch ontslagen. Dag meneer Borde. Gaat u maar. Uw gezicht staat ons niet aan. Maar die plooien heb ik er toch niet ingemaakt, meneer de directeur of meneer de procuratiehouder. Nee, maar je staat ons niet aan, Borne. En dan ga je dan maar weer voor niks. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat u het te somber inziet, meneer Borne. Ik hoop het, ik hoop het. Ik zal u dadelijk het concept laten zien van mijn excuusbrief aan die Deense botenfabriek. Goedemorgen, meneer de Wit. Ik moet dit gesprek schriftelijk bevestigen, meneer Borne. Maar we praten nog wel eens rustig. Natuurlijk, meneer de Wit. We praten nog wel eens rustig. De koffie, meneer de Wit. Oh, uh, mijn dochter zit in de wachtkamer, juffrouw. Oh. En geeft u het andere kopje maar aan meneer Borne? Ja, natuurlijk, meneer de Wit. U bent een goed mens, meneer de Wit. U kunt er ook niks aan doen. U bent een goed mens, meneer de Wit. Ik zou eens wat zeggen. Je bent een onmens, meneer De Wit. Waarom zeg je nou niks? Ik ben kwaad. Mag u dan niet zo kinderachtig, Maartje. Ik doe niet kinderachtig, Saskia. Ik ben kwaad en verdrietig. Ach, lieve help, we leven in 1963. Hoe slaat dat nou op? Kun je in 1963 maar raak leven, vind je? Dan ben je toch zwaar op de hand. Lieve Saskia, ik ben helemaal niet zwaar op de hand. Maar stel je in mijn positie nou eens voor. Denk je dat je bent uitgenodigd voor de lunch? En dan blijkt dat alles opzet is geweest om je aan een man te koppelen. Ik vond het helemaal niet leuk hoor, toen ik jou met twee mannen zag zitten. Dan heb je hem notabene nog gedwongen om onhebbelijk te zijn ook. Nou. Je had best wat aardiger tegen de relatie van meneer Van Houweningen kunnen zijn. Ik, ik vond het een naar opdringerige man, Saskia. <tijd> Trouwens, waarom spreek je tegenover mij van meneer Van Houweningen... en zeg je al door heel vertrouwelijk Jim tegen hem? Oh, onze relatie is uh, vriendschappelijk. <tijd> <tijd> nou, ik heb met meer dan één man een vriendschappelijke relatie... maar niet één van hen kust mij ooit op de mond. Hey, wat bedoel je daarmee? ...vind je het geen tijd worden om open kaart met me te spelen, Saskia? Ik vraag me af wat jij me eigenlijk voor aanziet. Ik ben gezegen met een normaal stel hersen, Saskia... ...en met een redelijke combinatievermogen. Kort en goed, vertel me nou eens eerlijk in welke relatie jij staat... ...tot die, die Jim. Telefoon oh. voor juffrouw de Wit. Juffrouw de Wit, telefoon. Wat is dat nou? Zullen ze voor mij zijn? Ja, vast. Maar niemand weet dat ik hier ben. Zou het die relatie van je baas zijn? Nou, ga er maar naartoe, dan zul je het horen. Ik ben juffrouw de Wit. Er was telefoon voor mij. Ik zal hem in de eerste zaal geven. Hallo? Ben jij het, Maartje? Hé, hey, Piet. Hoe wist je dat ik hier was? Nou, dat valt je tegen, hè? dat ik dat weet. Valt me tegen, het valt me mee. Oh, het is een verademing om jouw stem te horen. Uh... Nou, hou je schijnhellige heilige smoesjes, maar liever voor je. Wat bedoel je daarmee? Je kon niet met mij afspreken, hè? maar je kon wel afspreken met die verschrikkelijke Saskia en twee van haar vrienden. Heb je ons gezien? Ja, ik heb jullie gezien. En als je het gezelschap van die ongure vrienden van Saskia verkiest boven dat van mij, dan moet je dat maar eerlijk zeggen. Ja, maar Piet, ik ben hier ingelopen, heus. En ik heb die heren duidelijk laten weten dat ik op hun gezelschap geen prijs stelde. Ze zijn trouwens al weg. Ik heb je al een paar keer gezegd dat ik jouw omgang met Saskia niet prettig vond. Jij trekt je daar niets van aan. Goed, dan trek ik me ook niets meer van jou aan. Ga jij me heerlijk dineren met de zakenrelaties van Saskia. Bonjour. Piet, Piet. Piet, ik, ik kan hier toch niks aan doen. Hier kan ik toch niks aan doen. Wat jij hier aan kan doen, in elk geval niet janken. Ik heb destijds ook om mijn jongen gehaald. Nou, oh, reken maar. Ik zou misschien wel een regenzon nodig hebben om al die tranen op te vangen. Maar wat heeft het geholpen? Geen zieke Piet. Ik uh, ben nog altijd ongetrouwd en zal ik wel blijven ook. Ik ben nou in mijn tachtigste, dus uh, uh, nou ja, ja, ja, je weet het natuurlijk nooit. Hè? Ja, Piet is echt kwaad op me. Ik en, en, kon er helemaal niks aan doen. Het is, is onredelijk. Alle mannen zijn onredelijk, maartje. En, en, en als dat nog een enige onderhoud was, maar, maar dat is er een uit de reeks van velen. <laughs> nee, nee, weet je wat goed had kunnen zijn? De emancipatie, de de de, de, de, de, de emancipatie. Ja, nu waar, dat zeg ik. Ja, ja, ja. Oh, in mijn tijd haalden de vrouwen de ene overwinning op de andere. Maar wat is nou het resultaat? Dat een jong, knap meisje, benen met hersens... ...zit te huilen omdat de verloofde een kwaad woord heeft laten vallen. Maar begrijpt Ach. die tante Bets. Piet is niet alleen maar kwaad, heeft het ook uitgemaakt. Oh, Piet heeft het dus uitgemaakt omdat hij jou in gezelschap heeft gezien... ...met een paar andere kronen van de schepping. Ja, onder andere, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus Piet is jaloers... Nou, nou hoor dan eens, lieve kind. Neem deze wijsheid van je oude tante aan. Ik heb meer ervaring met mannen dan jij maar half vermoedt. Ik luister tante Bets. Kijk, nog nooit heeft een man een vrouw laten schieten op, zelfs maar met rust gelaten, die hem jaloers maakt. <lacht> Jaloersie maakt van de mannen kinderen, peuters. En die piek van jou is op dit punt gewoon een, een, een, een, een, een pietenpeuter. Mal, lieve Tante Bent. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, zeg zusje. Wil jij een beetje op je woorden letten? Mal gaaf nog, maar, maar een lievertje ben ik niet, hoor. Nee, maar, kijk toch eens wie er is, vrouw. Ik meen het beneden al te horen. Tante Bent, hè? Ja, inderdaad. Dacht. Tante, wat een verrassing. Dag Gerrit, dag jongen. Ja, ik dacht ik ga maar weer eens even kijken hoe mijn neefje Gerrit en mijn neefje Anne het maken. Nou, daar doet u goed aan. Dag, dag lieve tante Bets, wat gezellig dat u er weer eens bent. Nou, of het gezellig is, dat zal voor een groot deel van jou afhangen, Anne. Hoe dat zo? Nou, een toppunt van gezelligheid vind ik altijd een lekker bakkie troost. Ja, nou heb ik wel mag getroosten, maar dan zonder bakkie. Ach, wat dan? Nou, toen ik binnenkwam, toen vond ik hier een huilende maartje. Zo? Ja, ja, ja, ja. Ze heeft ludenverdukt, hè, hartje? Hartje, oh, is is weer over. Ja, maar je hebt echt gehuild, zie ik. Ze zegt dat het uit is. Meer Piet, geloven jullie dat? Ik niet, hoor. Ach, is het uit, Maartje? Ach, in zover hebben we wat woorden gehad. Maar het zal weer goed komen. Ja, natuurlijk komt dat goed. Nou, ik zou zeggen, laten we dat maar vast gaan vieren met een lekkere bakkie leuk. Hm? Ik zal het wel even gaan halen. Ach, wil jij me even helpen, man? Oh, natuurlijk. Nou, en hoe is het nog verder gegaan met die meneer Borne? Je bent midden in het verhaal bij Versteken. Nou ja, het komt hierop neer... ...dat ik eigenlijk nog geen beslissing heb genomen over eventueel ander werk. Mm. Tja, er is alles voor te zeggen om meneer Borne te ontslaan... ...en Annie in dienst te nemen. Annie is voor dit werk geknipt. Maar er is toch iets dat me weerhoudt. En dat is? Ik wil toch geen grote indruk wekken dat ik meneer Borne ontsla... Hè, ...omdat ik mijn dochter weer in de zaak wil hebben... Maar je had toch al besloten om die borne te ontslaan voordat je ook maar iets van Annie wist? Natuurlijk, maar dat gelooft geen mens. Ik zal je eens wat zeggen. Die borne is onkerkelijk. En wat krijg je dan? Dan heb je weer zo'n streek van die schijnheilige kerstelijke. Mm -hmm. Een man ja. met een gezinsmeid die de straat op om zijn dochter een goed baantje te bezorgen. Tja, er staat niet voor niets dat we ook de schijn van het kwaad moeten vermijden. Tja, ja, ja, ja. Het is moeilijk. Ja, het is allemaal moeilijk, vrouw. Denk eens aan Pim, aan Gerrit, en ook kennelijk ook Maartje en Piet. Nou, oh, over dat laatste ben ik niet zo bang. Maar we moeten één ding niet vergeten, man. En dat is? We hebben tante Bets nog. <laughs> zeg, hoe zit dat, hoe zit dat? Houden jullie hier een topconferentie? Ja, jullie moeten het me niet kwalijk nemen, maar als de mensen tegenwoordig dit verstaan onder gezelligheid, nou dan, dan, dan moet het wel misgaan in de wereld. <laughs>